4 uur. Het NOS-journal. Lizela Thomasen.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 Eerder vandaag kondigde de NMA al aan dat Kalp Vlaes met onmiddellijke ingang met verlof is gegaan om zich geheel te kunnen wijden aan zijn verdediging. In de Rotterdamse haven zijn de Shorders in staking. Shorders zetten containers vast op schepen en kades en maken ze los. Zij hebben ruzie met hun werkgever over een nieuwe CAO. Bij een van de Shorders bedrijven gaat het conflict over de loonstijging. Bij een ander bedrijf gaat het over de flexibilisering. Volgens de FNV zijn de Shorders het nu beu. Ik heb nu net uh, de ruimte gekregen om uh, de werkgevers te benaderen. Want die hebben tot nu toe nog uh, niks van ze laten horen. Vanaf dinsdagavond kwart over elf. Er was een, een gesprek gepland met de werkgevers uh, afgelopen woensdag. Zonder eindtijd. Dus we wouden doorplakken. En op maandagavond hebben zij uh, ons inmiddels nieuw niet aan tafel komen. En dat is de tweede keer inmiddels in dit uh, conflict. Volgens de werkgevers zijn er nog geen signalen dat er schepen uitwijken naar andere havens. Wel zijn de wachttijden opgelopen. Een van de bedrijven die worden getroffen door de staking is APM Terminals. Daar kwam vandaag het eerste schip uit Japan aan sinds het kernongeluk in Fukushima. Gedetineerden in Lelystad spannen een kort geding aan tegen de gevangenisdirectie. Ze zijn kwaad over de versobering van de telefoonregels. Tot nu toe konden gedetineerden tijdens recreatieuren collect bellen met hun familie en met hun advocaat. De directie van de gevangenis heeft die mogelijkheid stopgezet tot woede van de gedetineerden. De gevangenen worden gesteund door de bond van wetsovertreders. Ze hebben acties aangekondigd als ze op 22 april door de rechter in het ongelijk worden gesteld.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 Beatrix, Willem-Alexander en Maxima bezochten ook het museum grüneske waar de enorme kunst- en antiekcollectie van de Saksische keurvorsten te bewonderen is. Later vandaag staat nog een bezoek aan een dansacademie gepland. Morgen, op de laatste dag van het staatsbezoek... gaat de koningin naar de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Nederlanders hebben al tienduizenden kaarten voor de Olympische Spelen in Londen aangevraagd. De voorkeur gaat uit naar specifieke wedstrijden, meldt het officiële ticketbureau ATP... Wij zien uh, dat die vraag zich vooral toespitst op evenementen waar wij als Nederland in het verleden al veel medailles uh, gehaald hebben. Moet je bijvoorbeeld denken aan zwemmen of aan de paardendressuur, maar ook judo en uh, de hockeywedstrijden uh, zijn erg in trek. Tot 19 april kunnen kaarten voor de Spelen van volgend jaar aangevraagd worden. Maar nu al worden meer kaarten aangevraagd dan er beschikbaar zijn. Bijna driekwart van de kaarten is bestemd voor de Engelsen. De rest is voor onder andere sponsors en de 205 landen die deelnemen aan de Olympische Spelen. Het weer. Vanavond wisselend bewolkt, vannacht plaatselijk mist. Morgen vooral in het oosten veel bewolking, in het westen ook af en toe zon. Het wordt 13 graden op de Waddedam tot 18 in Limburg. Na morgen zonniger en iets warmer. ANRB-verkeersinformatie. Ah, nee, de avondspits is al aardig op dreef. Er staat in totaal 70 kilometer file. De meeste files staan rond Utrecht. Wat opvalt is het ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar staat tussen Roelofarensveen en Zoetewoude-Rijndijk 6 kilometer. Bij zoeterwouden is de linkerrijstrook dicht. En er staat een wat langere dagse file op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... tussen de Uithof en Leusden bij elkaar 9 kilometer.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Wij zijn tot half vijf bij u met, zoals u dat van ons gewend bent op donderdag... ons panel Klinkende Munt. Vandaag zitten daarin, hier in de studio, Jan Kamminga. Hartelijk welkom. Hij is voorzitter van de werkgeversorganisatie voor de metaal, de FME. Roel Jansen, u hoorde hem al eventjes voor het nieuws. Hij is publicist en financieel-economisch journalist. Ook welkom. En Jan Maarten Slachter, directeur van de VEP, de Vereniging van Effectenbezitters... En, uh, nou ja, we gaan het over duizend en één dingen hebben. Over schulden, over belastingen, uh, over bezuinigingen. Nou, allemaal dingen die ons de hele dag maar bezighouden. Jan Maarten, uh, wij toetoyeren elkaar hier in het panel. Um, jij komt net van Mark Rutte. Ja. Wat had je daar nou maar weer te zoeken? Daar heb ik een boekje overhandigd samen met de auteur van het boekje, Patrick Bijersbergen, de Vb hoofdeconoom. Wat en hoe met geld... Want en is iedereen... dat omdat, het he... omdat Rutte dat niet goed weet, in jouw ogen? Nou, de, de aanleiding was natuurlijk dat uh, iedereen zijn, zijn geldproblemen heeft... en zijn geldzorgen, maar dat ik eigenlijk niemand ken... die de komende drie jaar 18 miljard bij elkaar moet zien, te, uh, moet zien te schrapen. Dus het leek me wel iemand die wat en hoe met geld kon, kon gebruiken. Uh, maar ook natuurlijk omdat het, uh, ook dit kabinet uh, is, is overtuigd... van de noodzaak van financiële educatie. We hebben gezien de financiële schandalen van de afgelopen jaren... dat natuurlijk heel veel is misgegaan aan de kant van de financiële industrie zijn dingen verkocht aan mensen die dat uh, nooit hadden moeten, moeten, moeten aangeboden gekregen. Allerlei producten die die op zich niet, niet, goed, eh, niet goed in elkaar zaten. Maar er is natuurlijk ook een kant van de consument... die eh, onvoldoende geïnformeerd is geweest over financiële, financiële kwesties. Mm. Uh, de, de, de financiële producten zijn de loop van de jaren veel complexer geworden. Het is gewoon een soort schoolboekje. Het is in feite een soort, een soort schoolboekje voor iedereen. Voor mm. iedere Nederlandse financiële consument. Ja, dus heb, niet alleen voor beleggers. Ik heb het hier voor, voor me en ik zie de achterflap. En daar staat ook op dat jullie het eigenlijk toespitsen... op het feit dat de oude dagsvoorziening wel eens in gedrang kan komen. pensioenen en AOW. En uh, dat je toch moet ervoor gaan zorgen om zelf ja. iets van aanvulling ja. te doen... in een wereld die zeer onzeker is. Je moet eigenlijk een halve financiële wizard zijn. Om Precies, te dat, dat, dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Het helpt al heel veel als je zo'n boekje leest. Hmm. Uh, je ziet inderdaad dat de collectiviteit terugtreedt. Dat zie je bij pensioenen, maar je ziet het ook bij allerlei andere andere elementen. En dat betekent dus dat je begint met dat de burger gewoon zelf moet weten hoe die ervoor staat. Wat heeft hij op zijn 65ste? Hoe staat het precies met zijn hypotheek? Ik vond dat Kamp, minister van Sociale Zaken, daar een keer in het debat iets heel verstandigs over zei. Hij zegt, de mensen moeten nou eens beginnen, die hoeven helemaal niet ingewikkeld beleggingskundigen te worden. Ze moeten nou eens beginnen om die envelop van de pensioenfonds niet weg te flikkeren, maar open te maken en te lezen. En tot het tot door te laten dringen. En dan misschien daarna dit boekje lezen. Het is allemaal geen hokuspokus, of op Als je het boekje leest, je zet je je, je bewaart je afschriften en je pensioengegevens en je hypotheekformulier in een map. En je gaat er een keertje op een zaterdagmiddag voor zitten. Wat heb ik eigenlijk? Wat, eh, wat ben ik schuldig? En eh, hoe sta ik ervoor over twintig eh, over jaar? Dan, eh, dat kun, dan kun je veel, veel, veel ellende besparen. Goed initiatief. Ja, het is een heel goed initiatief. Maar Ger, ik zou wel uh, die pensioenfondsen willen aanbevelen om dan eens leesbare brieven te gaan schrijven. Want het is echt. Ja. Uh, Zelfs voor geschoolde mensen in, met financiële scholing ja. en achtergrond is maar het ik, onbegrijpelijk. Wat kan ze sturen. Ik de... Je maakt gebaar of te meent. Nee, nee, ja, applaus. Nou ja, ik ben nou, als voorzitter van een werkgeversorganisatie. een van de sociale partners ja. die, uh, die pensioenfondsen mee moet aansturen. En het is inderdaad een groot probleem. En het is ook waar dat wij uh, in de komende jaren. niet meer kunnen blindvaren op het pensioenfonds want daarmee komt het allemaal wel goed. Okay. Ik denk dat we naar een drieslag gaan. Zo van uh, de AOW, dat is zo bijstandsniveau... dan krijgen we straks een collectief pensioen, dat is minimumloonniveau... En daarboven zullen mensen het zelf moeten regelen. Ja. Soms nog in een collectief. Maar dat is dan variabel. Omdat de risico's niet meer in te schatten zijn. Ja. En daar zul je dus ja, moeten Nou ja, dat is dus waar we het hier aanvullen. al vaak over gehad hebben. Echt het hele pensioenstelsel op de schop. En, en dit is zoals u zich voorstelt. Dat het jij, ja, je denk, voorstelt dat het ja. gaat worden. Ja. Ja. Ik, ja. ik denk dat het zo gaat. En dan is dat boekje uit. Lijkt ja. me, kan ik het straks? Uh... Je krijgt het zo mee. Ah, ja. Er ja. is het, Jan Maarten, ook inderdaad de bedoeling. Dat, dat uh, we nu veelvuldig. Als we kijken naar het vragenuurtje. De ministers in dit boek boekjes in neuzen gauw om uit te leggen aan de Kamer hoe het nou allemaal precies zit met de centjes. Dat zou zomers kunnen. Een financiële bijbel opsturen. voor de gemiddelde precies. bewindsman. Het nou, begint bij de premier. We gaan ja. verder nog even met een ander onderwerp ons inkomen betreffende, namelijk staatssecretaris Wekers, VVD, die heeft een belastingplan uh, uh, ontwikkeld naar de Kamer gestuurd vandaag. En dat komt er op het volgende neer: we gaan arbeid minder belasten. En we gaan consumptie, de btw en de consumptie gaan we verhogen. Dus voedsel, maar ook alles wat je koopt. Daar zit btw op, variërend van 6 tot 19 procent. En dat gaan we dan verhogen. Ja. Maar belasting uh, uh, op werk gaan we uh, verlagen. En dat, uh, ge, dat, dat stimuleert de werkgelegenheid. Roel Jansen, mooi plan? ja. Nou ja, laten we zeggen... En zijn zuinigjes ben je. Ja, een beetje zuinig. Kijk, er, zijn een paar, er zitten een paar kanten aan. Als je die, die, die belastingtarieven gaat verlagen, die schijven... dan betekent dat eigenlijk dat de eerste schijf... alleen nog maar sociale premies zijn. En ik denk bijna de hele tweede Nu ben je, je schijf al kwijt, sorry. Nou ja, kijk, de, de, de schijven van de inkomstenbelasting... bestaan uit sociale premies hè, die je betaalt... en een stukje inkomstenbelasting. Belasting ja. die in de schatskist terechtkomen. Maar die 30 procent, dat zijn allemaal sociale premies. Dus die, dan krijg je dus een groot deel van de bevolking... die geen inkomstenbelasting meer betaalt. Of geen. Ja, bijdrage middenleven levert aan de schatkist. Dat is. Een kant ervan. Een andere is mm. dat ik niet zo heel erg blij zou worden als de BTW op noemen wat boeken, kranten, voedsel, eh, dagelijkse levensbehoeften en zo van mm -hmm. 6 naar 19 procent zou gaan. Ja, als je het allemaal niet doet, dan kan dat nee. plannetje natuurlijk nee, niet. Nee, dus het, op zichzelf vereenvoudiging en uh, een bredere basis van de belasting-NSB mm -hmm. is goed. Maar uh, van mij hadden ze beter wat hogere BTW-tarieven op echt schadelijke, vervelende dingen ja, kunnen inzetten. Ja, ik kan de staatssecretaris zegt ook, en die voelde natuurlijk deze kritiek wel aankomen. Ten eerste ga ik niet onmiddellijk van 6 naar Even voedsel. Maar langzaam van zes naar acht. Ja. En we gaan ook nog eens kijken of we misschien voedsel daarvan... überhaupt kunnen vrijwaren. Dat maakt het alweer allemaal heel ingewikkeld lijkt me. Ja, mij spreekt het aan, omdat uh, werken uh, aantrekkelijker wordt. Uh -huh. We hebben 500.000 mensen in de voorzieningen... waarvan we uh, toch veronderstellen dat ze eigenlijk wel zouden kunnen werken. In ieder geval een groot deel daarvan kan werken. Nu zijn ze gaan wennen aan de huidige omstandigheden... en komen weg met niet werken en met wat een beetje erbij ja, werken. dat, dat werken... En dus, maken, daar is niemand volgens mij op tegen. Maar dat moet ergens uit betaald worden. En waar het daar betaald moet worden, ja, daar komen de klachten ja. over natuurlijk. Ja, maar zo gaat het altijd. Maar dan moet je... Dat moet maar je dat vindt u, u vindt dat niet een punt, btv nee, Als het zorgvuldig, zorgvuldig wordt uh, gedaan en met gewenningsprocedures... Ja, en dan zullen er ongetwijfeld onderdelen zijn... Waarvan we, achteraf, waarvan we nu zeggen van ja, dat is nog heel vervelend. En dat is het dan natuurlijk ook. Maar er zitten ook in het hoge btw tarief wel elementen... waarvan je kunt zeggen, nou, dat mm. zou ook wel een lager... Die discussie die hou je altijd Maar in nog één vraag, want als dit soort plannen komen... wat mij altijd opvalt al heel tientallen jaren, dat is dat dan altijd allerlei organisaties... gelijk een enorme rekensom hebben wat het oplevert... of wat het kost als je er tegen bent. U, uh, u spreekt het aan, dat hadden we voorspeld, uiteraard... want het maakt arbeid goedkoper, weeg leren, et cetera. Maar zou u al even met een natte vinger kunnen kwantificeren... hoeveel banen dat zou kunnen opleveren? Nee, natuurlijk niet. Ja, ja? Maar het gaat ook niet om het, ople met het opleveren van banen. Het gaat erom dat, dat het voor mensen aantrekkelijker wordt om te gaan werken... omdat ze minder belasting gaan betalen. Dan hou je meer geld over. Ja. En dan heb je dus zo'n grote verschil tussen je uitkering en wat je overhoudt als je werkt. Roel Popelt en dan Jan Maarten. Ja, nou ja, kijk, een aantal activiteiten zitten nu in het 6%-tarief, het lage btw-tarief, omdat ze arbeidsintensief zijn. Die zouden dus verhoogd worden en dan wordt het arbeidsintensieve element wordt het alweer verminderd. Dus dat vind ik nog niet zo'n sterk sterke. Dus die bij. Niet. Ik vraag me af of de belastingtarieven echt de grootste uh, hobbel zijn in de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat denk ik eigenlijk niet. Maar draagt bij, kijk die 2%. Ja. Het zijn allemaal elementen die je toch het verschil groter maken. En je kunt geen grote klappen maken in deze samenleving. Dus het moet stapje voor stap. Maar ja, dan maar dan wel wat, ja, Nederland, Nederland heeft een vrij, vrij hoge, uh, hoge belastingdruk. Uh, zeker als het gaat om inkomstenbelasting. Ik denk dat het best goed is om daar iets aan te, uh, aan te doen. Uh, dus ik ben het eigenlijk eens met, met, met Kamikga. We zullen inderdaad moeten zien hoe het, hoe het uitwerkt. Ik heb de plannen zelf ook nog niet, nog niet goed bekeken. Mm. Uh, maar de richting die dat opgaat, uh, die, uh, die steun ik wel. Maar er werd al gelijk gezegd, dan gaan we houden we op, dan gaan we iets anders doen. Maar er werd al gelijk gezegd door een deskundige: uh, uh, Onderschat nou het onderdeel voedsel waar BTW op zit niet. Dat is een enorm groot gedeelte van alle artikelen waar uh, BTW ja. op zit. Als je dat dus niet verhoogt, wat natuurlijk veel voor te zeggen is, dan kun je ook veel en veel minder die inkomstenbelasting verlagen. En als je dat wel doet, dan een dekkingsprobleem. Maar... Dus... Okay. Dat maakt het Er zijn nu al aardig, plannen om misschien. kunstaankopen van het lage 6% naar het 19% tarief te halen. Mm -hmm. Dat wil het nieuwe kabinet. Nou, wat zegt men dan in de kunsthal? Dan doen we dat via Aken of Brussel of Antwerpen. Dan vindt het niet meer in Nederland plaats. Ja. Dus je gaat een enorm veel verschuiving en ook verdringing zien... die je met dit soort maatregelen eigenlijk forceert. Jan, kan me gaan zitten kijken, maar dat is inlegkunde van, van mij. Is er een keer een mooi plan? Dan krijg je dat gezeik weer? Ja, er is natuurlijk altijd commentaar te leveren. Maar zo dan naar België, dat soort effecten. Ja, dat zal vast wel even gebeuren, maar daarna vindt en het lastig. En uh, de kunstaankopen worden meestal gedaan door uh, mensen die toch een, over een redelijke portemonnee beschikken. En dan is het wel heel vervelend dat ze voor die luxe aankopen... een hoger btw-tarief moeten betalen. Maar daar lig ik nou nog niet zo wat dat aan. Even, dat okay. ja. uh, de SER komt vandaag met een advies over het uh, hoger onderwijs. Daar staat van alles en nog wat in. Maar het belangrijkste, eigenlijk zou je kunnen zeggen, is dat de SER... dit kabinet adviseert, blijf met je poten van dat hoger onderwijs af... als het gaat om bezuinigen. Sterker nog, zie het niet als een kostenpost, het hoger onderwijs, maar als een investering voor de toekomst. Dat klinkt heel logisch... En, uh, en, ieder, en, en dat is het ook. Zo, nou oké, okay, dan hebben we dit <laughs> ook behandeld. <laughs> Jan Kamminga. Ja, ik ben uh, lid van de SER. En uh, ik sta dus heel erg achter dit uh, advies. Eh, daarom? Omdat je lid nee, bent van de SER? Nee, omdat nee, je ook nee, echt maar, vindt dat uh, nou, het, is, het hoge... Het is heel erg nodig dat wij het beroepsonderwijs in ons land ernstig stimuleren. En niet alleen het hoger beroepsonderwijs, ook het middelbaar beroepsonderwijs. We zijn daar zeer van afhankelijk. Wij weten nu al zeker dat wij... Op hoger beroepsonderwijsniveau... en middelbaar beroepsonderwijsniveau... nog dit jaar voor een zeer groot tekort... aan vakbekwame mensen staan. Onze economische ontwikkeling... je dan ontwikkeling dat dit kabinet, wat, wat geleid wordt... Door, door jouw eigen partij, de VVD... inderdaad te weinig, of misschien niet bezuinigd, maar in ieder veel te weinig investeert hier? Ja, kijk, het, het punt is dat dit kabinet zegt... dat er een efficiency slag gemaakt moet worden... in het uh, hoger beroepsonderwijs... en ook in het middelbaar beroepsonderwijs. En dat is ook wel waar. Want er is jarenlang is er maar gezegd van meer geld nodig voor onderwijs, meer geld. Heel veel geld in onze samenleving gaat naar onderwijs. Maar als je er even naar kijkt, je er even mee bemoeit... dan denk je van ongelooflijk, hoe gaat dat allemaal? Hoe, hoe wordt dat geld besteed? Is dat wel ja. efficiënt? En er zijn directies... Het is gewoon niet goed georganiseerd. De relatie met het bedrijfsleven is te weinig. Men staat met de rug naar elkaar. Ik ben zelf voorzitter van de Taskforce Techniek Onderwijs Arbeidsmarkt. Ik wind me voortdurend op om scholen en bedrijven dichter bij elkaar te brengen... Zowel in het middelbaar beroepsonderwijs als het hoger beroepsonderwijs. Er zijn... Opleidingsinstituten waar het beter gaat. Er zijn ook bedrijven die het beter doen. Maar het is absoluut te weinig. Okay. Het moet efficiënter, Deze effectiever. Dan zeg je als het efficiënter gaat, dan hoef je dus ook niet zo heel veel opnieuw te investeren. Je moet anders investeren. Nou ja, kijk, is dat het, het kabinet zegt nu, er gaat zoveel geld naartoe... wat zo ineffectief uh, wordt aangewend. Wij gaan nu bezuinigen om ze te dwingen om het beter aan te pakken. Mm. En ik vind dat op zichzelf een goede beweging. Maar je moet het kind niet met het badwater weggooien... want een goed hoger onderwijsbeleid is voorwaardig voor het overleven in onze samenleving. En Roel, de, ja. en economische denk... ontwikkeling is afhankelijk van beroepsonderwijs. En eh, als ja. ik denk dat nog dit jaar de economische groei zal worden beperkt... omdat bedrijven niet voldoende vakbekwaam personeel kunnen vinden. Roel, de, de, de, de, zou dat dreigen? Kind met badwater weggooien? Anders komt ja. de CERN niet met zo'n verhaal natuurlijk. Nee, kijk, ik, ik ben het eigenlijk wel met Jan eens... dat er, er gaat ongelooflijk veel geld in Nederland naar het onderwijs. Dat neigen we nog wel eens te vergeten, maar dat zijn echt heel zachte grote bedragen. En... Dat dat efficiënter en beter kan, dat is geloof ik ook onmiddellijk. Maar ja, je hebt weer de nadelen gezien van die schaalvergroting in het hbo. Hè, met In Holland en zo, waar ook nog weer krankzinnige salarissen werden betaald, heel slecht lesgegeven werd. En, de, en de, eigenlijk de studenten die, die eisten beter onderwijs. Uh, de wil om het te verbeteren is er zonder twijfel. Ook bij studenten, denk ik wel. Uh, dat hoor je ook, dat hoor ik zelf ook wel van studenten. Maar uh, uh, ja, het belang van onderwijs dat staat natuurlijk buiten iedere twijfel. in Nederland, ja. als, we, als we nog iets willen kunnen doen in de komende 30, 40, 50 jaar... dan zal het toch van betere opgeleide en ook vakbekwamere bevolking moeten ja. komen. Een ja, de, de de, de, deel van, van de bezuinigingen zit natuurlijk in de bezuinigingen op uh, studiefinanciering. Uh, en daarbij vind ik dat uh, dat ja, inderdaad... Die gaat nou weer even niet door, hè? Oh, dat heb ik dan. Oké, okay, dat is goed. Nee, maar allerlei uh, beleidsvoorneemers die niet doorgaan... Gisteren. dat gaat zo hard, dat kan je niet meer bijhouden. Ja, uh, ik, ik had ik het zeg uh, Gisteravond ik... was dit. Goed, ik, ik, ik zat inderdaad iets anders te doen gisteravond. Naar voetbal te kijken, ehm nou. <laughs> uh, uh, Kijk, als het, het is niet zo dat... en, en dat ben ik heel, eigenlijk helemaal, helemaal eens met de gaan, dat, uh, uh, dat dat je uh, niet kunt investeren in het onderwijs... en tegelijkertijd uh, uh, efficiënter kunt gaan werken. En overigens geldt het ook... Ook of het nou dit jaar of volgend jaar gaat gebeuren voor de studiefinanciering... Uh, uh, ik denk dat je van, van studenten die leven uh, voor een belangrijk deel op kosten van de, van de samenleving, dat ze gewoon hun best moeten doen om zo snel mogelijk af te studeren. En uh, um, uh, daar, daar kan echt wel, uh, ik denk dat daar de druk best nog wel wat, wat hoger kan, uh, wat, wat zwaarder kan worden, kan worden gevoeld. Uh, dus ja, kenniseconomie. Kennis uh, maar dat betekent niet dat, uh, dat alles wat wordt uitgegeven in die onderwijsinstellingen en in de, in de studiefinanciering, dat dat uh, heilig is en niet mag worden aangeraakt. Ja, en ze dus doen ook allerlei voorstellen om het anders te or organiseren. Maar de, bijvoorbeeld dat sociale leenstelsel, wat nu ingevoerd is, dat vindt men ook slecht. Want dat zal toch men, uh, uh, uh, studenten ertoe bewegen om na een bachelor, een bepaalde graad die je dan haalt, om daarna mee te kappen. Omdat het anders niet meer te betalen is. Dat, van, dat verwacht, ja, je dus ook, je verwacht En dat mensen, kost natuurlijk geld. Ja, maar je verwacht dat mensen in, in hun eigen toekomst zullen willen, willen investeren. Dat ja. zie je ook in het buitenland gebeuren. En dat is denk ik een hele goede stimulans. Ik denk ook dat het goed is dat studenten zich realiseren dat. Dit geld kost. Ja. Uh, uh, onderwijs en uh, uh, nou ja, het leven. Dus dat, uh, uh, dat, je daar, dat je daar wat meer van, uh, van studenten vraagt. Dat is denk ik wel de terecht. Ja. We gaan even naar macro. Dit was ook macro natuurlijk. Nederland uh, gewijs. Maar dan echt macro wereldwijd. Het IMF en de Wereldbank die houden hun voorjaarlijkse... Is dat een Nederlands voorjaarlijks? Maak jij er maar Nederlands voor? Een halfjaarlijkse, halfjaarlijkse zo voorjaarsvergadering. Een halfjaarlijkse voorjaarsvergadering. En daar hebben ze het natuurlijk ook weer over de, de stand van de economie gehad... in het Westen, Europa, Amerika... maar tegenover de opkomende landen, India, Brazilië, China. Maar ook eerst nog even over de banken. En zij constateren bijvoorbeeld dat uh, als je iets anders denkt, heb je pech. Want na vier jaar vertrouwen we nog steeds niet... In de, op de banken. Het, het vertrouwen in die banken is nog steeds niet hersteld. En zeggen ze erbij, men heeft ze ook veel te zwak aangepakt. De zwakke banken zijn onvoldoende bij hun oor gepakt. Ze hadden gesloten moeten worden. Wie wil er als eerst wat over zeggen? Roel? Hoeven over de stilte? Nou ja, dat, dat kun je wel zeggen. Ja, kijk, in Spanje beginnen ze nu pas de bankensector te, te hervormen. Onder druk van de, de eurocrisis zeg maar, in Europa. Duitsland heeft de landesbanken nog steeds niet aangepakt. Maar nou, in Ierland hebben we gezien dat de Ierse bankensector een heel land ten, ten, ten gronde. Of in het ravijn kan laten storten. Dus ja. uh, daar heeft het IMF wel een punt. Ja. Ja. Jan Kammerscha, uh, als je de kranten af en toe leest. dan kun je de indruk krijgen dat het gaat met de economieën beter. Het IMF zegt ook dat er komt een uh, economische groei 4,5%. Jaar erop waarschijnlijk ook. Uh, maar dan even een ander feitje. Dus de totale schuld van banken is 3600... De hè? Dankzij, ja, dankzij de wereldeconomie, Dankzij de wereldeconomie, niet ja. dankzij de banken. Nee, nee, nee juist Ondanks niet. dankzij de banken. Maar, maar, maar dan is dat een leuk feit. Maar dan staat tegenover dat de totale schuld van banken... 3600 36, miljard euro is. Waar waarschijnlijk een heleboel dingen niet kunnen betalen. En dat kan diezelfde economie weer onder water trekken. Ja, we hebben een gigantisch probleem met ons hele financiële stelsel. En de banken spelen daarin een heel belangrijke rol. Maar overheden net zo goed. Als je ziet hoeveel geld van overheden in de economie gepompt is, dat gaat ook om dergelijke bedragen. Het zijn zulke grote bedragen en zulke wonderlijke verhoudingen in de wereld. Dus mm -hmm. je nu ziet dat meneer Obama gaat nu geweldig bezuinigen. 2,8 biljoen dollar je voorstellen, dat is niet eens meer te overzien. Hoeveel geld dat is dat. miljard. Nee, dat is 2800 28, miljard. Maar laten we ons miljard, even ja. tot die banken beperken. Want je zegt inderdaad. We zitten met een ontzettend groot probleem met ons hele financiële stelsel. Er is ook vanwege het IMF en al die Baselakkoorden geprobeerd... om daar echt verandering in te brengen. Zoals het pensioenstelsel op de schrok moet. Ja, maar het Eigenlijk is ook het hele financiële ja. stelsel. Maar dat wil niet echt nee, maar, snel lukken. Maar, maar ik vind dat wij nu niet meer de banken daarvan alleen de schuld moeten geven. De banken hebben ons in de ellende gestort. Dat is allemaal waar. Met producten die niet meer te overzien waren. Uh, ze begrepen zelf niet meer waar ze mee bezig waren. Met handel in allerlei... Dat, is, dat heeft de zaak... Toen zijn de banken... Zoveel mogelijk gesaneerd. Ja, maar, ja, Ik vind maar, dat wij in Nederland niet slecht gedaan ja, maar hebben met maar de Wat denk je even, de banken dus, met rust laten met de schuld nou, geven. En laten. nou met Rus ja, nee, ja, zeg je niet, dat, dat, is waar, kijk, eh, wat, wat, dat is altijd het punt. de economen, die zullen altijd enerzijds, anderzijds eh, zeggen. En dat, dat doet dat. het IMF eh, ook. Eh, ze zeggen, kijk eens, dus we zijn eh, we hebben een stap gemaakt. Banken eh, zijn hier zijn over het algemeen wat beter gekapitaliseerd. En dat wordt in Basel III alleen maar sterker. Uh, daar is afgesproken, strakkere regels, meer kapitaal, en meer. Precies, meer, meer bufferkapitaal, zodat ze een, tegen een stootje kunnen. Dan zeggen mensen, het moet eigenlijk meer zijn. Uh, Hoge voorspellingen. de AFM zegt, het moet eigenlijk twee keer zoveel zijn. Uh, de, de Engelse uh, commissie, die net, net een onderzoek okay. heeft gedaan, zegt ook... het, is, het moet eigenlijk 10% procent zijn. Uh, dus daar is discussie over, maar wat de IMF nu zegt is, uh, uh, dit is één element, maar het volgende gaat om liquiditeit... en gaat om systeemrisico en hoe zijn die banken nog met elkaar verknopt. Mm -hmm. En dat is eigenlijk onvoldoende nog, uh, nog geadresseerd. Ik vind de IMF daar niet heel erg pessimistisch over. Ze zien ook, uh, maar, maar ze zien nog wel dat er nog wel wat moet, uh, Roel, wel, ja. wat moet gebeuren. Hoe? ze hebben ja. die enorme schuld. Hoe komen ze aan geld, kor kortom? Nou ja, dat is de ellende. Voor de banken bedoel je. Ja. Dat is de ellende. Kijk, als ze nu heel drastisch zouden... Uh, zichzelf zouden saneren... dus hebben bijvoorbeeld hè, hun kapitaalteisen... drastisch omhoog gevoerd zouden worden... Ze dus veel meer kapitaal zouden moeten aanhouden... dan zouden de banken eigenlijk de hele economie weer afknijpen. Ja. Want dan hebben ze geen geld meer beschikbaar... om kredieten te verstrekken. Dan zouden ze alle hypotheken, alle bedrijfsleningen... noem maar op, consumentenleningen... Ja. als het ware een aantal jaren moeten stilzetten. Dus uh, het is ongelooflijk moeilijk om uit dit drama te komen... waar je ja. in zit met banken die... Uh, zwaar in de schulden zitten, overheden die zwaar in de schulden zitten... dat kun je niet van de ene dag op de andere oplossen. Dat moet je over een aantal jaren uitsmeren. Anders dan draai je echt de economie. In de en economie. Wat je, en dat, dat, dat is helemaal waar. Alles wat je doet heeft een kost. En uh, ja. de, de leden van uh, van Kaminghaar zullen natuurlijk zullen ongetwijfeld zeggen: ja, we krijgen minder makkelijk krediet tegenwoordig. En dat, uh, dat daar hebben dat zijn we de metaalwerkgevers. Ja, daar hebben we. Maar ja, hebben... als je dus ja. naar die schuldenlast kijkt, is dat voorlopig dus ook niet afgelopen. Nee. En dat moet links of rechts om de groei van de economie toch, eh, toch euh, doen stokken. Je zult dus ook jarenlang een groeiende economie hebben met terughoudende kredietverlening. Ja, en dat zal de economische ontwikkelingen remmen. Ja. waarbij wij ons overigens moeten afvragen... of er in Europa nu wel zoveel schrikkelijk veel vraag naar geld zal zijn. Hm. Gaan de investeringen niet plaatsvinden in andere delen van de wereld? Hm. Je ziet wat er in Japan is gebeurd. Nadat Japan schathemeltje rijk geworden hm. was... zijn ze daar opgehouden met hard werken? Zijn ze elders gaan investeren? Wij in Europa houden nu ook op met hard werken. Ja. Uh, we zijn ook schathemeltje rijk. Hm. En je ziet dat de Duitse automobielfabrikanten zich verplaatsen naar China. Miljarden ja. worden daar geïnvesteerd. In nieuwe automobielfabrieken. En de Europese toeleveranciers naar die fabrieken. Die zijn aan het krimpen en die zijn niet aan het investeren. Nee, dat is, nou ja, Nog één stappen: je op. zit in het Japanse model van deflatie, en dan hebben we scheld niks meer waard. we nou, er dat, niet meer om. Dat is een hoofdthema ook van het IMF-rapport. Eh, economie, of de wereldeconomie, van twee snelheden. Ja. Uh, het Westen, uh, Europa, Amerika, dat met inderdaad de schuldenproblematiek, met, uh, met de trage groei uh, worstelt. En aan de andere kant de opkomende economieën, de, economie, de BRIC-landen, Brazilië, Rusland, India, China. En uh, alles wat daaromheen zit, uh, waar het risico van oververhitting ja. uh, langzamerzeker ja, ja. En dan zegt het IMF, en dat schijnt iets te zijn wat we nog nooit gedaan hebben. wat zo ontzettend contrekeur dit dat toch het als kapitalistische eigenlijk. instituut is. Namelijk: uh, uh, uh, uh, we gaan beschermen, jullie moeten beschermende maatregelen gaan nemen in dat land. Oh, Ze Zorgen, die ja, protectionistisch. Ze ja. moeten ervoor zorgen dat buitenlands kapitaal uit het Westen, goedkoop, want lage rente, dat ze dat buiten nou. de deur houden zoveel mogelijk, omdat anders die, die economie ja. op hol slaat. Het ja, is eigenlijk de lage rente ja. in West-Europa ja. en in de, met name in de Verenigde Staten die ertoe. Ja. Leidt dat kapitaal niet in de Amerikaanse beurs of markten gefinancierd wordt, maar naar Brazilië ja. gaat? Het, ja, je gaat het gaat mij erom en dat zij. Dat willen ze tegenhouden, want dat drukt. Ja, maar als zij toev mogen. hun toevlucht nemen tot een maatregel die zo tegen hun harten ingaat, dan moet het wel ernstig zijn. Het is ook ernstig. Als je ziet wat er op dit ogenblik ook door Nederlandse bedrijven. We zijn ook net met handelsmissie in Vietnam geweest. Wat daar geïnvesteerd wordt door Europese bedrijven in Vietnam. We denken Vietnam, het is groter dan Duitsland. En wat daar <laughs> gebeurt in economie. Ja, dit is gigantisch. Dit is echt ongelooflijk. We hebben het altijd over China, maar ook zo'n land. Ja. Moet eens kijken wat er in Brazilië gebeurt. Gaan maar zouden zij naar het IMF bedrijven? luisteren en hun groei afremmen? Nou, nee, we dat natuurlijk niet. Doen. Is. Nee, ja, en voorlopig niet. zie je dus de tegenovergestelde ja, beweging van, van uh, Chinees geld... dat hier in, uh, hier in het Westen wordt, uh, ja, steeds meer dus. wordt, ge wordt geïnvesteerd. Ja. Ja. Misschien moeten wij op een gegeven moment ja. kapitaal en restricties gaan... Uh, Tot slot, uh, heel kort, met jou nog even ook uh, als eerste. Uh, er is een bod gedaan op de, op, de, op, de, op de beurs, op de Amsterdam. Beurs. En dat zou kunnen betekenen dat hij verdwijnt uit Nederland... of dat hij wel blijft bestaan, maar dat hij een andere eigenaar krijgt. Als hij toch verdwijnt, wat nog steeds zou kunnen... de jager, uh, financiën, zegt dat moet niet, maar het zou kunnen. Hoe erg is dat? Ja, Maarten, één minuut. Nou, dat is uh, heel vervelend voor het Nederlandse bedrijfsleven... want die hebben dan niet een directe toegang tot een, uh, tot een, tot een plaatselijke beurs. Uh, en het is vervelend voor Nederlandse beleggers... die dan ook niet meer uh, om de hoek gedaan kunnen kopen. Ik verwacht absoluut niet dat het zover komt. Dat is een logistiek uh, probleempje. Nou, het is meer dan logistiek. Het is denk ik echt, echt, echt, echt slecht, ook voor het Nederlandse bedrijfsleven. Maar om die reden eh, zal het ook niet zomaar gebeuren. De jager heeft hier ook iets over te vertellen. Die heeft uiteindelijk de, de, de bank of de, de beursvergunning in handen. Ja, die moet toestemming eh, dat, geven. Precies. Ja. Maar ik geloof ook nooit dat, dat welke beurs dan ook... Eh, de New York Stock Exchange, Euronext overneemt... zal zeggen van nou, laten we de Amsterdamse beurs maar sluiten. Waarom zouden ze? Het is nog steeds een redelijk belangrijke beurs in de wereld. Waarom zou je in vredesnaam... Uh, daar, uh, daar een einde aan willen maken. Het zou een aanslag zijn op ja, Nederland als financieel centrum. Juist. Ik geloof oh, centrum nooit pie. dat het gebeurt. En en de, dat was gelukkig. Hoe ouster, de oudste vooruit? De oudste effectenbeurs ter wereld. Juist, ja. voor mijn pensioen gebeurt het niet. En ik ben nog, ik heb nog vijf jaar. En die woorden af. houden we weer. Jan Maarten Stachter, <laughs> Jan Kavinga en Roe Jansen, hartelijk bedankt. Dit was de Munt. En ook Villa VPRO voor deze week. Wij zijn er maandag weer natuurlijk op deze zender. Blijft u vooral luisteren. naar Radio 1, zometeen na het nieuws. Het Radio 1-journaal. Tim Overdijk, wat gaan jullie doen? Nou, jullie sprak eerder deze uitzending met benadeelde partijen in de chips zaak mm -hmm. Naar aanleiding van de verdenking van mijn mijneed van Oudrechter Kalpfluis. Daar borduren wij vanzelfsprekend op voort. We ja. spreken onder meer met Ibo Burenma, toekomstig lid van de Hoge Raad. Met denk ik als centrale wat doet de vervolging van koopvlees voor het vertrouwen in rechters? Verder, heel Dat veel hij nieuws. zich daarover uit mag laten. Ik, daar zijn we ook heel benieuwd naar. Uh, na vijven. Verder heel veel nieuws. Van Den Haag naar Dresden, van Buffalo naar Berlijn. Naar de hoofdpunten van het nieuws. Gelezen door Lieslotte Thomassen. Radio 1. Het NOS-journaal. Het OM beschuldigt NMA-topman Kalpfleisch van Mijn Eet. In zijn vorige baan als rechter zou hij in de zaak over gesjoemel met bouwgrond rond Schiphol vriendjespolitiek hebben bedreven. Kalpfleisch heeft het altijd ontkend, maar vorige week zei een griffier van de Haagse rechtbank dat er wel degelijk sprake was van belangenverstrengeling. Ze kent Kalpfleisch goed en had een tijdje een relatie met hem. In de Rotterdamse haven zijn de Shorders in staking. Shorders zetten containers vast op schepen en kades en maken ze ook weer los. Ze hebben ruzie met hun werkgever over een nieuwe CAO. Bij een van de shordersbedrijven gaat het conflict over de loonstijging. Bij de ander over de flexibilisering. De 25-jarige man die gisteren in het Groningse Baflo... een vrouw om het leven bracht en een politieman doodschoot... is geen Nederlander, onderzocht wordt wat de verblijfstatus van de man is. Zo is bevestigd door het OM. Dat deelde verder mee dat het vrouwelijke slachtoffer 29 jaar was. En de Tunesische autoriteiten willen oud-president Ben Ali vervolgen... voor onder meer doodslag en drugsmokkel. Er zijn 18 aanklachten tegen hem ingediend. Na weken van massaal protest tegen zijn regime... vluchtte Ben Ali in januari naar Saoedi-Arabië. Ook familieleden van Ben Ali en oud-ministers worden vervolgd. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. ANB verkeersinformatie De avondspits verloopt vrij normaal. Er staan 30 files bij elkaar, iets meer dan 100 kilometer. De meeste files staan op de wegen rond Amsterdam en Utrecht. Wat opvalt is de lange file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar gebeurde een uurtje geleden namelijk een ongeluk. Er staat tussen Knopenburger Burgerveen en Hoogmade 10 kilometer. De weg is wel weer vrijgegeven. Op het alternatief richting Den Haag, dat is de A44... staat tussen Leiden en Wassenaar 5 kilometer.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 Tijdens de Week van de Ondernemer staan de experts het ons netwerk voor u klaar. Kom eens deze week naar de jaarbeurs in Utrecht. Hoeveel bank wil je hebben? ING. Het NOS Radio 1 -journaal. Met Tim Overdijk en Lucella Carrasso. Goedemiddag. We zijn bij de persconferentie van de NAVO in Berlijn. Lukt het de gelederen te sluiten over de tactiek voor Libië? En hoe zit het met de Nederlandse inbreng? Ibo Buruma reageert op het nieuws van vanmiddag... dat de voorzitter van de NMA wordt verdacht van mijn eet. Oudrechter Pieter Kalpfleis. Staatssecretaris Frans Wekers van Financiën is onderweg naar Amerika. Als hij landt, dan zal hij horen dat zijn nieuwe belastingvoorstellen... met weinig gejuich zijn ontvangen. Dat op de dag dat het kabinet een half jaar bestaat. Twee oppositieleden vertellen over een uurtje... over hun ervaringen met het minderheidskabinet. U kunt er ook over mee praten. Wie heeft volgens u de macht? Bent u anders tegen de politiek gaan aankijken? Kijken. Reageer via ons webblog of via Twitter, apenstaart NOS Radio 1. We zijn er tot half zeven vanavond. De NAVO gaat door met luchtaanvallen op Libië... net zolang tot de militairen van Gaddafi zich hebben teruggetrokken. De ministers van Buitenlandse Zaken die hebben dat afgesproken in Berlijn. NAVO-chef Rasmussen zei het in de persconferentie. We zijn uh, to om alle necessary resources... And, uh, uh, maximum operational flexibility uh, within uh, our mandate, a high operational tempo against legitimate targets uh, will be maintained. We zijn ervan overtuigd dat we alle middelen moeten inzetten die binnen het mandaat vallen in een hoog tempo tegen doelen die gelegitimeerd zijn. Al dus Rasmussen. Frankrijk en Groot-Brittannië hadden aangedrongen op stevige acties van de NAVO. Correspondent Chris Ostenorf. Chris, eh, krijgen die landen nu hun zin? Heb je de indruk dat het aantal aanvallen van de NAVO wordt opgevoerd in Libië? Ja, Zo klinkt het wel en uh, de baas van de NAVO zegt het ook wel... maar het is natuurlijk ook een klein beetje pep talk. Pep talk die nodig is omdat, uh, je zei het al, Frankrijk en Groot-Brittannië... die zijn uh, ontevreden en zij moesten toch wel uh, wat terugkrijgen... voor hun kritiek op de NAVO. Zij hebben de laatste dagen gezegd uh, dat het te weinig is... wat uh, het bondgenootschap in Libië doet. Ook wel logische kritiek, want ga maar na. Er wordt al drie weken dag in dag uit gebombardeerd... en Gaddafi zit ondertussen nog stevig in het zadel... Uh, en kan nog steeds een leger inzetten... en Ondanks de bombardementen uh, kan Gaddafi nog steeds zijn eigen burgerbevolking bestoken. Dus ja, de NAVO voelt ook wel, we moeten meer doen. En ondertussen hadden ze van de wekenlang lang gezegd, we doen wat we kunnen. Gegeven het mandaat wat we van de VN-veiligheidsraad hebben gekregen... doen we het maximale van wat we kunnen. Dus nu zeggen we, uh, we voeren het allemaal op. Uh, de sancties worden verzwaard, de politie politieke druk wordt opgevoerd. En inderdaad, de bombardementen die gaan door totdat Gaddafi weg is. Dat is een beetje de boodschap van vandaag. En zijn daar mederijen binnen de NAVO weer gevoerd? gesloten. Um, voor de buitenwereld wel. Uh, want ondanks alle kritiek bij het binnenlopen... van zo'n officiële bijeenkomst van ministers van buitenlandse zaken... dan is het allemaal wat chiquer. Dan gaan ze allemaal wat vriendelijker met elkaar om. Maar uh, achter de schermen zijn ze gewoon volledig verdeeld... over wat je moet doen. Denk maar bijvoorbeeld na over wapenleveranties. Uh, het bewapenen van de rebellen, de opstandelingen. Officieel mag dat niet. Sterker nog, officieel moet de NAVO... juist een wapenembargo controleren. Dus moeten ze eventuele leveranties... ook aan de rebellen tegenhouden. Er zijn natuurlijk oplossingen voor en er wordt achter achter de schermen wel over gefluisterd... over zee is er een wapenembargo dat de NAVO controleert. Je kunt natuurlijk over land wel stiekem wapens leveren. Italië, Frankrijk. Reken maar dat ze dat doen. En over land wordt het dan weer niet door de NAVO gecontroleerd. En kun je dus naar buiten doen alsof je het eens bent over de aanpak... terwijl ondertussen iedereen zijn eigen gang gaat. Nou, en, en zijn ze het ook eens over de inzet? Want minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken die is ook in Berlijn... en volgens mij was er wel een vraag of Nederland niet wat meer kon gaan doen. Ja, er is natuurlijk wel behoefte. Hoewel ze officieel zegt, de generaal die gaat over uh, de missie... die zegt, we hebben de spullen die we nodig hebben. Maar ondertussen is feit wel, de Verenigde Staten hebben in het begin... heel erg veel gedaan en willen steeds minder doen en doen al minder. Dus er valt een gat in de beschikbaarheid van vliegtuigen... en van middelen die nodig zijn voor uh, de aanvallen en voor het uh, vliegverbod. Dus is er misschien ook wel een beroep op Nederland, maar officieel niet. Nederland heeft gezegd, wij gaan niet bombarderen. We gaan alleen het vliegverbod controleren en dat blijft... Ook... Ook zo. En omdat het allemaal diplomaten zijn die het graag netjes houden, is er officieel ook geen verzoek aan Nederland gedaan. Dus hoeven we ook niet heel hard op nee te zeggen. Maar het, het blijft wel nee. We blijven alleen vliegen en niet bombarderen. Christelsendorf, hoorde u. Meer betalen voor onze boodschappen. Dat willen we niet. En de Tweede Kamer ook niet. Die ziet niets in de plannen van staatssecretaris Wekers van Financiën. Hij wil de BTW op eten, drinken, maar bijvoorbeeld ook op de kapper verhogen om de loonbelasting te kunnen verlagen. Peter Blok. Niet alleen de oppositie is tegen de plannen van staatssecretaris Wekers van Financiën. Ook twee van de drie regeringspartijen willen niet dat Wekers onze boodschappen duurder maakt... door de BTW op eten en drinken fors te verhogen van 6 naar 19 procent. De PVV en het CDA willen dat niet hebben. PVV-kamerlid Roland van Vliet. Ja, dat is een heel slecht plan. Dat gaan we dus niet doen. Waarom niet? Omdat eh, Wekers heeft aangekondigd dat als je de belastingdruk van arbeid verschuift naar consumptie... Ja, dan krijg je een hogere BTW. Voor Henk en Ingrid worden de boodschappen duurder. Maar die belastingverlaging die hij aan de andere kant waarmee die het wil compenseren... daar hebben Henk en Ingrid niet altijd het voordeel van... waarmee die hogere boodschappen worden gecompenseerd. Want de belastingdrieven die hij wil verlagen... dat zijn vooral mensen met midden- en hogere inkomens... die zullen straks netto meer overhouden. Maar aan de onderkant van de markt leidt dit tot een scheve verhouding. Dus u gaat sowieso niet steunen dat de boodschappen duurder worden... dat de BTW op die boodschappen Omhoog gaat. Nee, nee, nee. Dat gaan we niet doen. Ook cda Pieter Omtzigt ziet niets in de plannen van Wekers. Dat vinden wij geen goed idee. De ruil om voedsel met 13% te verhogen... en daarmee bijvoorbeeld het hoge belastingtarief van 52 naar 50% te doen... of de verpakkingenbelasting af te schaffen... is geen goed voorstel wat het CDA betreft... Um, daarmee uh, voedsel, dat, die je zo min mogelijk belasting over te heffen... en over de wekelijkse boodschappen wil je natuurlijk geen heffing van wekers van 10 euro hebben. Boodschappen moeten betaalbaar blijven, vindt het CDA. Ja, het is niet voor niks dat voedsel in heel Europa onder het lage btw-tarief valt. Dat zijn uh, essentiële levensbehoeften en daar moet je zo min mogelijk belasting overheffen. En die moet je dus niet onder het hoge tarief brengen. Bijkomende nadeel zou nog zijn dat alle supermarkten in de grensregio's dichtgaan... want iedereen gaat gewoon zijn boodschappen in Duitsland... Of in België doen, want de Aldi in Duitsland is dan 10% goedkoper dan de Aldi in Nederland. En uh, dan verliezen we ook nog een heleboel uh, werkgelegenheid in de grensregio. De Partij van de Arbeid en de SP wijzen op de grote gevolgen van een hogere btw op eten en drinken voor mensen die weinig geld hebben. Fashat Basier van de SP. Nee, zeker niet. Uh, vooral het verhogen van uh, de belasting uh, van, op uh, voeding is voor de SP-fractie onbespreekbaar. Want wij vinden dat uh, de belasting uh, op uh, voeding niet verhoogd moet worden, omdat juist de mensen die een laag inkomen hebben dat dus zijn zowel sociale minima als mensen uh, die werken en een laag inkomen hebben die zijn een groot deel van hun inkomen kwijt aan voeding. En op het moment dat. Uh, die belasting verhoogd wordt, zullen we dus een groter deel erop achteruit gaan. En dat vinden wij niet kunnen onacceptabel. Maar ook niet van deze tijd, omdat in deze tijd heel veel zaken afkomen op de mensen met een laag inkomen en dit zal een extra klap zijn voor die mensen. Van links tot rechts, van oppositie tot coalitie, bijna niemand ziet het plan van Wekers zitten. En niet alleen politici zijn kritisch over de belastingplannen van staats staatssecretaris Wekers, ook belastingsspecialisten hebben commentaar. Peter Kavelaars, goedemiddag. Goedemiddag. Hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus, Erasmus Universiteit, wat is uw voornaamste bezwaar? Nou, het uh, voornaamste bezwaar is inderdaad de onderwerpen die nu al werden gevoerd. De kans dat het uh, gaat drukken op degene met de laagste inkomens is vrij groot. En zeker als je dat heel snel zou doen, dan zouden de inkomenseffecten niet, uh, niet gunstig zijn. Uh, en denk ik zelfs te ver gaan. Maar als je de grote lijn van de operatie ziet, dan onderschrijf ik die wel. Ja, als we het uh, even over... Daar kunnen we direct over doorgaan. Ja. Maar even over die lage inkomens te stilstaan. Juist omdat het om de eerste levensbehoeften gaat... mag je er toch vanuit gaan dat de mensen dat geld toch wel gaan uitgeven. Die mensen blijven in principe toch wel brood kopen. Zeker, dat zal ook zeker gebeuren. Uh, betekent vermoedelijk dat ze voor andere uh, zaken uh, minder geld overhouden. Dat, dat zal gebeuren, maar op zich zal er geen effect optreden... op het aantal broden wat iemand gaat kopen, om bij wijze van spreken. Dus daar zit geen, in zoverre geen effect in. Maar ja, als je daar meer btw over zou moeten gaan betalen... dan betekent natuurlijk dat je voor de rest minder overhoudt. En daar, ja, daar, kan, daar kan je bezwaar tegen hebben. Uh, ik zelf vind de operatie uh, een, een, een goede zet... omdat de arbeidskosten in Nederland uh, vrij hoog zijn. Relatief hoog. Uh, en als wij onze concurrentiepositie en daarmee onze economie willen verbeteren, dan is het een goede zaak dat uh, de staatssecretaris voorstelt om die druk op die arbeidsinkomsten te verlagen. En ja, dat moet ergens uit gefinancierd worden. En uh, dan ligt de BTW wel enigszins voor de hand. Want de combinatie belasting op werk verlagen in ruil voor belasting op consumptie verhogen, zoals staatssecretaris Weker zegt, zal volgens hem tienduizenden banen moeten opleveren. Dat dat, dat klopt. Nou, of dat klopt weet ik niet. en Ik durf dat ook niet te zeggen, want ik kan dat zo niet uitrekenen. Uh, ik denk wel dat het op zich een, een, een mogelijkheid is dat de werkgelegenheid wordt verruimd. Hoewel ik er ook daar weer een kanttekening bij moet zeggen. Want kijk, hij zegt, um, de, we, gaan, we gaan de belasting op uh, inkomsten gaan we verlagen, de loon- en inkomstenbelasting. En tegelijkertijd zegt hij, de arbeidskosten voor de werkgever gaan omlaag. En dat is vooral om de concurrentiepositie te verbeteren. Maar als je dat goed doordenkt, dan betekent het eigenlijk... dat de werknemers netto gelijk blijven, de bruto loonkosten verlagen. En als dat het effect is, ja, dan zijn de werknemers natuurlijk... of de burgers wel echt te dupen. Want dan hebben ze netto gelijk inkomen en ze gaan meer btw betalen. Dus consumenten worden dan niet, niet gecompenseerd? Als dat het effect zou zijn, en dat lees ik er eerlijk gezegd een beetje in... het staat er niet, maar je leest het er denk ik wel in... dan is het natuurlijk inderdaad zeker geen goed plan, want dan gaat het echt de verkeerde kant op. Maar ja, dat, dan, dan legt de, de staatssecretaris duidelijk de keuze... om de lasten voor het bedrijfsleven te verlagen. Dat, dat, dat, dat is dan de keuze die er denk ik echt in zit. Ja, tien jaar geleden is ook dit recept gehanteerd. Hè? Verhoging van het hoogste btw-tarief en verlaging van de inkomstenbelasting. Kun je achteraf ooit vaststellen of dat succesvol voor de economie is geweest? Nee, dat is bijna niet te doen. Of eigenlijk is het gewoon niet te doen. En dat komt simpelweg omdat er natuurlijk allerlei andere economische factoren zijn... die daar ook een rol bij spelen. En je kunt die factoren, dat is op zich jammer... maar die kun je niet uit elkaar halen, ook achteraf niet. Dus eh, je zou achteraf, als je dit al zou doorvoeren... ook eigenlijk niet kunnen meten of het nou wel of niet een goede maatregel is. En dat, ja, dat is natuurlijk ook wel... Begrijp ik voor de politiek een reden om te zeggen: ja, dan zijn wij toch wel erg terughoudend. Want we weten het eigenlijk ook niet wat er gebeurt. Ja, want tien jaar geleden was het 2001, dus zaten we net voor een recessie. Nu komen we uit die recessie, dus dan zijn die omstandigheden natuurlijk anders. Ja, zeker. Ik zou aan de andere kant zeggen... de, de, de groei van de economie en de, die, die lijkt op dit moment toch wel vrij stabiel. He, we hebben af en toe af de periode net wat tegenslagen gehad... en je ziet toch dat de, de bedrijfsleven goed doorgaat. De beurzen blijven goed op, op niveau. Dus in zoverre denk ik dat de economie best wel wat kan, kan hebben... Zeg maar, van zo'n zo omslag. Kijk, als je echt in een dalende economie zit, dan, wordt het natuurlijk een, dan moet je dit niet doen. Maar ik denk dat dat op dit moment niet zo'n heel groot probleem zou hoeven te zijn. Ja, het doel van Wekers is om uiteindelijk naar één btw-tarief terug, te, terug te gaan. Wat vindt u van dat streef? Ja, dat vind ik, sterker nog, als het plan wordt doorgezet, dan is dat de enige oplossing die er is. Want als je het alleen maar doet met de eerste fase, en die eerste fase zou inhouden dat het, BTW het lage btw-tarief van 6 naar 8 procent gaat, dan zet dit helemaal geen zoden aan de dijk, want dat levert veel te weinig geld op om de loon- en inkomstbelasting maar enigszins substantieel te verlagen. Die verlaging van die tarieven zoals die nu wordt voorgesteld in de loon- en inkomstenbelasting, gaat er uiteindelijk vanuit dat er ongeveer 9 miljard euro vrijkomt met die verhoging van, dat lage btw-tarief tot 19%. Dat kost overigens een jaar of zes, zeven voordat we daar uiteindelijk zijn. Dus het is ook een hele lange termijn visie. Als je zegt we gaan alleen naar 8% en daar laten we het bij, nou, dan zou ik zeggen doe het vooral niet, want dat heeft helemaal geen zin. Nou, de politiek heeft er inmiddels zich al redelijk over uitgesproken. We zullen zien wat er van komt. Hartelijk dank. Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit. Zometeen de registratie van punten voor het puntenrijbewijs loopt niet goed. Hoe loopt het in het verkeer? bij Nanswaan, de gaan weer dan gebruikelijk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Had te maken met een ongeluk bij Hoogmade. Er staat 9 kilometer file, maar de rijbaan is daar weer vrij. Voor de rest hebben we een normale avondspits... met nog wel een aanrijding op de A12 van Utrecht naar Den Haag... bij het Gouwe Aquaduct. 4 kilometer staat erachter, de rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. De Woekerpolis bestaat nog steeds. Ook nu brengen verzekeraars te hoge kosten in rekening... waardoor uiteindelijk de opbrengst van de beleggingsverzekering tegenvalt. Dat constateert de autoriteit Financiële Markten, de toezichthouder. De verzekeraars doen het wel ietsje beter dan een paar jaar geleden... maar volgens Theodor Kokkelkoren van de AFM... staat lang niet altijd het belang van de klant op dit moment centraal. Er zijn nog steeds beleggingsverzekeringen op de markt en wij zien nog te veel van die beleggingsverzekeringen die kosten hebben die vlak onder de 2,5% zitten. Terwijl toch de marktpartijen zelf ook al in de Tweede Kamer hebben aangegeven dat eigenlijk moderne kostenniveaus zo'n 1% zijn. Dus de kosten zijn eigenlijk te hoog? In die voorbeelden zijn de kosten inderdaad te hoog. En dat is in het belang van degene die het verkoopt en niet in het belang van de klant. Die kosten die gaan af van het vermogen voor klanten. U moet dan, om daar een gevoel voor te krijgen, denken dat op het moment dat een klant een pensioenaanvulling wil opbouwen... over een periode van 30 jaar, dan zal zijn uiteindelijke pensioen zo'n mogelijk wel tot 30% lager zijn dan als hij dat moderne percentage had gehad. En dat zijn natuurlijk enorme bedragen. En dat klinken als kleine percentage? Van maakt het nou uit? 1 of 2%? Ja, en dat is ook waardoor mensen snel zeg maar minder alert zijn, omdat ze denken van nou ja 0,75% verschil of 1% verschil, daar hoef ik me eigenlijk niet zo'n zorgen over te maken. Maar jaar op jaar op jaar wat, waar het afgaat van het vermogen wat opgebouwd leidt dus tot ja, 30% procent lagere eh, kapitalen of pensioenen aan het eind van de rit. Wat zegt het over de sector? Is die zo hardliers? Kijk, het, het, het centraal stellen van het klantbelang... Op het moment dat dat kan, zonder dat je er zelf pijn voor hoeft te lijden, dan is dat natuurlijk iets wat vrij eenvoudig te doen is. Maar op het moment dat dat iets is waardoor je zelf als bank of als verzekeraar of als financiële instelling wel pijn moet lijden. doordat je bijvoorbeeld als gevolg daarvan minder producten gaat verkopen. of dat je moet gaan investeren en gaan nadenken hoe kan ik eenvoudiger en misschien betere producten gaan ontwikkelen. ja, dan opeens blijkt het toch lastiger te zijn. En de klant is eigenlijk ook wel een makkelijk slachtoffer, blijkt uit al die voorbeelden? We hebben natuurlijk in de afgelopen jaren hebben we dat keer op keer gezien. Acht jaar geleden dachten we misschien nog met z'n allen... als we nou de zaken maar transparant maken... dan kan die klant wel voor zichzelf zorgen. Maar dat is helemaal niet zo. Veel van deze onderwerpen en ook veel van deze producten... zijn te ingewikkeld waardoor die klanten niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus ze zijn in feite ja, toch afhankelijk van het goede handelen van die financiële instellingen. En daarom is het ook zo belangrijk dat die financiële instellingen... willen ze dat vertrouwen terugwinnen... dat ze ook daadwerkelijk dat klantbelang centraal staan in alle gevallen. Dat was Theodor Kokkelkoren van de AFM. Gert-Jan Dennekamp sprak met hem. Nou, Het vraagt natuurlijk om een reactie. Richard Wording is directeur van het Verbond van Verzekeraars. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat de AFM zegt hè, over de praktijken die nu nog aan de gang zijn. Wist u dat of hoort u dat ook eigenlijk maar van de AFM? Nee, ik heb dat wel eens uh, vaker gehoord uh, uit de mond van uh, de heer Kokkerkoorn. Uh, nou ja, hij is toezichthouder, dus hij zal dat ook zeker uh, signaleren. Uh, aan de andere kant uh, moet ik ook uh, uh, ja, toch signaleren dat de AFM vandaag in zijn persbericht aangeeft dat uh, financiële ondernemingen en ook verzekeraars duidelijk de goede kant uh, op ja, bewegen. Het glas het is half vol of half leeg. En voor steeds meer centraal stellen. Ja, voor dus journalisten zelf is er een goede trend in. Ja, voor journalisten is het glas meestal half leeg. Uh, dus, dus wij gaan erover dat hè, wij, wij pikken er dan uit dat dingen nog niet goed gaan. Uh, omdat financiële instellingen kennelijk niet bereid zijn om, om voldoende pijn te leiden. Is, is dat ook wat u ziet? Nou ja, kijk, wat wij als brancheorganisatie heel belangrijk vinden is dat deze producten volledig transparant zijn. De klant moet volledig inzicht hebben in de kosten van beleggingsverzekeringen en andere complexe producten, zodat hij samen met zijn adviseur een goede keuze kan maken. Nou, dat is één. Twee, heel veel verzekeraars hebben akkoorden gesloten rond de Hoekenpolis affaire. Dat hebben ze allemaal individueel gedaan met stichtingen waar de grote consumentenorganisaties achter zitten. En die hebben ook afspraken gemaakt dat klanten kunnen gaan switchen naar nieuwe producten. En ik denk dat dat een belangrijke oplossing is voor hetgeen wat de heer Kokkenkoorn uh, signaleert: dat klanten ook daar uh, zich daadwerkelijk in verdiepen. En als dat verstandig is, daar moet je altijd advies uh, over gaan inwinnen, als dat verstandig is, dat klanten ook van die, uh, van die keuzemogelijkheden gebruik van maken. Ja, en als u het heeft over advies inwinnen, gaat dat dan ook over de tussenpersonen? Hoe bedoelt u de tussenpersoon die. Uh, van kan financiële de klant, producten? Na, nou, de, de tussenpersoon kan het, de klant natuurlijk helpen om te bekijken of in een concreet geval het verstandig is... om te gaan veranderen van product. Ja, Ik vraag het u namelijk omdat uit het jaarverslag van de AFM... Hè, dat, dat werd vandaag gepresenteerd... dat blijkt dat de tussenpersoon nog steeds niet altijd voldoende bekwaam is. Daar zit misschien toch, toch ook een probleem? Nou, het klopt. De, de, de AFM heeft daar in het afgelopen jaar onderzoek naar gedaan. Eh, daar, het is helder dat de deskundigheid... zeker bij bepaalde complexe producten zoals pensioenen omhoog moet. Dat gaat ook gebeuren. Uh, dat vinden wij ook erg belangrijk. Dus de regels die zullen op dat punt worden aangescherpt. Wat ik er wel bij wil aantekenen... dat het natuurlijk ook weer belangrijk is... dat advies wel toegankelijk blijft voor de klant. Dus je moet een goede balans zien te vinden tussen... Uh de eisen die gesteld worden en de mogelijkheid voor klanten om dat advies ook te kunnen betalen en inwinnen. Ja, En de AFM wil graag nieuwe bevoegdheden om bij dat traject betrokken te zijn. De AFM wil graag meekijken als verzekeraars nieuwe producten ontwikkelen, om zeker te zijn dat die uh, in het belang van de klant zijn. Wat, wat vindt u daarvan? Nou, Op zichzelf vind ik dat ook een, een, een terechte kanttekening die de AFM maakt. De minister heeft daar inmiddels al een antwoord op gegeven. En die heeft gezegd van nou, ik vind dat eerst banken en verzekeraars moeten laten zien of zij een voldoende mate eigen verantwoordelijkheid nemen op dat gebied. En dan kan er in een later stadium over besloten worden. Nou, ik kan natuurlijk vanuit het verbond van verzekeraars heel goed op onze eigen sector kijken. En mijn beeld is dat... Uh, verreweg grootste aantal verzekeraars de deze procedures al toepassen. Ja, u zegt het is in het belang ook van de sector dat, dat iedereen dat doet. Dus dan is het alleen maar fijn als de AFM meekijkt in, in het vervolg, lijkt me. Nou ja, de AFM is ook de instantie om hier kritisch in mee te kijken. Dat, uh, dat vinden wij ook belangrijk, laat ik dat uh, heel helder zeggen. En ik vind ook dat verzekeraars hun eigen verantwoordelijkheid op dat punt... Uh, moeten kunnen nemen. En dat doen ze ook in de praktijk. Dat is althans uh, onze waarneming. Ik dank u wel, Richard Wording, voor uw reactie. Directeur van het Verbond van Verzekeraars. Zeven voor vijf. Weerman Gert Hiemstra. Gert, we, bewolking vandaag... waar we eigenlijk een dag met alleen maar zon hadden verwacht. Waar, waar komt dat door? Uh, dat komt door de Noordzee. Dat is, uh, zeg maar, dit soort wolkenvelden... dat is het risico van uh, de weerswachting... in deze tijd van het jaar... De zee is namelijk nog erg koud en als je daar wat vochtige, relatief warme lucht boven hebt, dan ontstaat er heel gemakkelijk bewolking. En als die bewolking dan het land opdrijft, ja, dan zie je de zon niet. En uh, dat was vandaag een beetje het geval. En die is blijven hangen ook. Die bewolking bleef hangen inderdaad. Uh, die zon die is eigenlijk, ja, het is een beetje, uh, lukt het net wel. Of lukt het net niet om de zon de bewolking te laten opruimen? Dan moet hij er eigenlijk een beetje doorheen branden, zou je kunnen zeggen. Dat lukt het net niet vandaag. Tenminste, in het grootste deel van het land. Want het noordoosten van het land, daar scheen de zon wel. En morgen overal? Nou, morgen hebben we een beetje vergelijkbare situatie. Um, ik denk dat de kans op zon iets groter is. Maar je hoort wel dat ik een slag om de arm hou. Want uh, ja, de wind, vooral in het noorden en in het noordwesten van het land komt uit het nog steeds van zee. En daardoor blijft vooral daar het risico op wolkenvelden nog steeds We groot. We hopen er het beste van Gerrit Hiemstra. Het moest een afschrikwekkend effect hebben. Als je forse verkeersovertredingen maakt... krijgt een beginnende automobilist één punt. Maar sinds het puntenrijbewijs werd ingevoerd in 2002... voor beginnende automobilisten... is maar een derde van het aantal uitgedeelde punten ook echt geregistreerd. Verslaggever Arno de Blanc. Bumperkleven, kleven, een ongeluk veroorzaken of forse hardrijden. hard rijden... Sinds 2002 kan het allemaal een punt opleveren op het rijbewijs van een beginnend automobilist. Een agent die een automobilist aanhoudt moet controleren of de bestuurder net zijn rijbewijs heeft en dus beginnend is. Maar daar gaat het vaak mis, zegt Ernst Koelman van het team Verkeer van het landelijk pakket. Op de straat moeten agenten zien dat het een beginnend bestuurder betreft. Nou, dat zien ze door op het rijbewijs te kijken wanneer de afgiftedatum is... Iedereen die een nieuw rijbewijs krijgt is beginnen besturen, of je nou 18 bent of 48. Vervolgens moeten die uh, overtredingen waarvoor een punt staat via de politie en het OM in het register beginnend besturen, zoals dat heette, terechtkomen. Maar in bijna twee derde van de gevallen kwam het punt niet in dat register terecht. Dat kwam ook omdat de rechter er bij dit soort zaken altijd aan te pas komt. Als die een oordeel geveild heeft, moet worden doorgegeven of het punt definitief is. Voor het OM gold dat er pakketten, het land is opgedeeld in een aantal regiopakketten... Regio de punten moesten doorsturen naar een landelijk registratiepunt. En in, zeg maar, dat doorsturen en het als een punt definitief werd nog een keer bevestigen van dat punt... Ja, ging er wel eens wat mis, was mensenwerk. En we hebben nu dat geautomatiseerd binnen het landelijke OM-systeem. Dus nu wordt dat landelijk ingevoerd en is dat aparte register overbodig. Dus dat probleem is sinds oktober vorig jaar opgelost. Maar dat is maar het topje van de ijsberg, want het grootste probleem zit bij de politie. Er kent ook Ron Looyen van de Raad van Corruptchef. Dat klopt inderdaad, dat moeten we uh, niet ontkennen. Uh, als ik kijk naar het afgelopen jaar, dan zie je dat we 1,1 miljoen staande houdingen hebben gehad, alleen in het verkeer. Nou, er wordt niet altijd uh, inderdaad gekeken of het iemand een beginnend bestuurder is. Daarvoor moet je echt separaat kijken op zijn rijbewijs. Naar nou, de afgiftedatum, uh, nou, daar zijn we niet, uh, het afgelopen jaar niet altijd scherp op geweest. En daar kunt u toch niet tevreden mee zijn, denk ik? We zijn er zeker niet tevreden over. Ik uh, vind het goed dat er nu uh, scherp wordt aangezet. Het Openbaar Ministerie heeft gezegd, wij gaan dit automatiseren. Nou Dat kunnen wij niet doen als politie. We kunnen moeilijk zeggen, we gaan alle agenten automatiseren... en uh, zorgen dat dit allemaal niet meer plaatsvindt. Uh, de staande houding blijft mensenwerk. Uh, wat we nu gaan doen, dat is uh, A, het op straat zelf... Beter uh, voor de agent uh, nadrukkelijker stellen dat of hier sprake is van begin bestuurder, ja of nee. Dat doen we door middel van de kombibon. Dat is uh, als het ware het bonnenboekje waarbij nadrukkelijk staat, is het een begin en bestuurde ja of nee. Daarnaast is het zo dat wanneer het wordt uitgeschreven op het bureau in het politiebureau, dat een uh, kwaliteitsbureau medewerker dat nog een keer naar kijkt. En tot slot, uh, dat is een kwestie van een paar dagen, wanneer je het procesverbaan intikt in, uh, in uh, BVH, het bedrijfsvoorzieningen, handhavingssysteem. Uh, dat we dan ook nog een keer uh, heel duidelijk moeten aanvinken, ja of nee. Ron Looyen van de Raad van Korpschefs. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. 3. Pieter Kalpfleisch, de topman van de Nederlandse mededingingsautoriteit... is per direct met verlof gestuurd. 2. Die belastingverlaging waarmee die het wil compenseren... daar hebben Henk en Ingrid niet altijd het voordeel van. Ranking the News. Nu op nummer 1. Het ook diep in bij de bevolking in Buffalo